met het NOS-journaal. Ruim 500 mannen die nog geen DNA hebben afgestaan in de zaak Nicky Verstappen... zijn door de politie gevraagd om dat alsnog te doen. Volgens het OM staat het overgrote deel van hen toch wangslijm af, meldt 1 Limburg. Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunsumer Heide. Een dag later werd het lichaam van de elfjarige jongen gevonden. De zaak is nooit opgelost, al is er wel DNA gevonden op de jas van Nicky. Er loopt ook een groot verwantschapsonderzoek. Daarbij wordt via de familielijn gezocht naar de eigenaar van het DNA-spoor. Een experiment van het kabinet om hennep tijdelijk te legaliseren... kan leiden tot allerlei rechtszaken. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de rechtspraak. De rechters zeggen dat de proef op gespannen voet staat met internationale verdragen. Ook is er volgens hen mogelijk sprake van willekeur en rechtsongelijkheid... omdat maar een beperkte selectie van telers en coffeeshops aan de proef mee mag doen... Het kabinet wil in zes tot tien gemeenten... koffieshops vier jaar lang wiet laten verkopen zonder dat het strafbaar is. Nu wordt verkoop gedoogd. Ook worden er telers uitgekozen die voor de proef legaal hennep mogen kweken. Het voorstel van Rusland om onafhankelijke experts... nieuw onderzoek te laten doen naar de gifgasaanval op oud-spions Kripal, is met overmacht weggestemd. Dat gebeurde tijdens het overleg bij de OPCW... de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... Op verzoek van Rusland was er vandaag in Den Haag overleg over de gifgasaanslag. Rusland's verzoek om samen de aanval te onderzoeken werd door de Britse vertegenwoordiger pervers en een afleidingsmanoeuvre genoemd. Grote Britse bedrijven hebben tot middernacht de tijd om het salarisverschil tussen mannen en vrouwen te melden. Een nieuwe wet in Engeland stelt grote bedrijven verplicht het verschil openbaar te maken. Premier May wil de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. Het weer nog. Er trekken stevige buien over het land. Sommigen met onweer, hagel en windstoten. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. Morgen een stuk kouder, een graad of 9. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz How do you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 Like mine.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 Come on, let's go to town. Stop this diddle, daddle, and this foolish battle. Come on and send me joy. Swing it, brother, swing. Swing, brother, swing. Wij hoorden Lils McIntosh, die begeleid werd door onder meer Chris Monen, Jan Menu en Marcel Seriese. Drie mensen die. Eh,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 Ja, absoluut. Maar er zijn ook een heleboel Nederlanders... Die, die in het buitenland zeer gewild zijn om daar te komen spelen. Ja. En er zijn natuurlijk ook een heleboel voorbeelden van. Ja, en, ja. Een, en een van die voorbeelden gaan we vanmiddag uh, beluisteren. En wie is er vandaag vanmiddag? Uh, Maarten Hooghuis. Alt-saxofoon. Uh, alt, -zaxofoon. alt -zaxofoon. En die kennen we vooral van de groep uh, Brut. Nee? En waar hij dan... Uh, uh, ja, en je speelt met uh, Felix Slarman en, en uh, uh, Volker Hogebeek uh, Hammond. Hè? Oh, heerlijk. Dus dat dat, dat, oh, Hammond, oh. dat zouden we nog wel graag oh. een keer in de krocht ja. willen hebben. Hebben ja, we het net zeggen, even over gehad? Ja. ja, precies. precies, precies. <laughs> uh, en en uh, Wereld Draait Door, veel gevraagd. Maar hij heeft ook in uh, Amerika gespeeld met de Brentford uh, Marsalis Band.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 Just enough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 En wat ertussenin zit, dat begrijpt ook iedereen. Ja. En dat is van wezenlijk belang. Aan de andere kant, moet ik eerlijk zeggen... Uh, de jazz was nooit zo ver gekomen als hij nu is... Uh, wanneer in de 60er en 70er jaren er geen free jazz was ontwikkeld. He, ja. Want het zijn ontwikkelingen, daar moet je je ogen niet voor sluiten. Uh, je laat het over je heen komen en de een die vindt dat mooi...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 Dus geeft dat ook de gelegenheid om, hele, om andere ja. buitengewoon talentvolle slagwerkers uh, uit te nodigen. Ja, ja en, en die komen allemaal met ontzettend veel plezier. Ja, hè? en tegelijkertijd. Ook want, voor ons. Ja, en mensen als uh, Frits Lansbergen. Ja. En uh, de pianist. die komen dan af en toe wel gewoon terug. Of ze blijven natuurlijk. Uh, ze blijven aanhaken. Tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. tuurlijk. Ja. En, en het is dan ontzettend. Maar dan, dan is het ook weer nieuw. Ja.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 Een begnadigde uh, conservatoriumdocent. Maar op het moment dat hij uh, in de krocht speelde... dan was iedereen buitengewoon tevreden over uh, de kwaliteit en het geluid. En, en, en iedereen was er blij over. Ja. Behalve Ferdinand Boven. Ja. Ja. Dat bleef... Uh, hij bleef meester. Ja. Uh, ondanks dat er ook een concert in de krocht was. Ja. ja, dat is zo leuk om te zien. Ja. Ja. Ja. Ja. We gaan uh, uh, luisteren naar dit trio, you name it, met Ferdinand Povel... in het stuk van Jimmy van Jusen. I thought about you.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 van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is door meegens met het NOS-journaal. In China kan president Xi Jinping levenslang aanblijven. Het Chinese volkscongres heeft daarvoor een grondwetswijziging goedgekeurd. Van de bijna 3000 leden van het Chinese parlement stemden er 2 tegen. Drie